Acht uur, Kees groot, met het NOS-journaal. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een bomaanslag... zeker twintig militairen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af in de regio Banu. Het is volgens de autoriteiten nog niet duidelijk... of het om een zelfmoordaanslag ging... of om een bom die langs de kant van de weg lag. De bom ontplofte toen de militairen voorbij reden in een vrachtwagen. Het vermoeden bestaat dat de Taliban achter de aanslag zitten. De Verenigde Staten veroordelen de aanslag van de Taliban van afgelopen vrijdag in een restaurant in Kabul. Tegelijk roepen ze de Taliban opnieuw op om de wapens neer te leggen en deel te nemen aan de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering. Bij de aanslag vrijdag kwamen 21 mensen om het leven. Onder de doden zijn 13 buitenlanders, onder wie medewerkers van de VN en een vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds. Zware regenval heeft langs de Italiaanse kust in de regio Ligurië... tot flinke problemen geleid. Op zeker honderd plaatsen waren er aardverschuivingen. Veel huizen zijn beschadigd en ook zijn talloze wegen versperd. Het regent al meer dan 48 uur lang in Ligurië... en voor de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Het stadje Pigna is via de weg niet meer te bereiken... waardoor zo'n duizend mensen van de buitenwereld zijn afgesloten. Afgelopen vrijdag al ontsnapte de Intercity van Milaan naar Ventimiglia aan een ramp. De trein ontspoorde door een aardverschuiving en stortte daarna bijna in zee. Aan boord waren zo'n 200 mensen van wie er vijf lichte verwondingen opliepen. In Rusland is een man aangehouden die tijdens de tocht met de Olympische fakkel een regenboogvlag liet zien. De regenboogvlag is het internationale symbool van de homogemeenschap. Er is al maanden veel kritiek op de homo-wetgeving in Rusland. De wet die vorig jaar werd aangenomen, verbiedt homopropaganda. De politie in Den Haag heeft op een man geschoten die met een mes en een honkbalknuppel over straat liep. Agenten vroegen hem om zijn wapens te laten vallen, maar dat weigerde hij. De agenten spotten met pepperspray richting de man... en toen hij vervolgens naar de agenten toeliep... schoot een van de agenten hem in zijn been. De man is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij met een mes en een knuppel over straat liep, is niet bekend. In de Limburgse plaats Hoensbroek heeft de brandweer... na een melding over een brand in een, drugslab een drugslaboratorium ontdekt. Het lab zat in een schuur. Het schuurtje stond niet in brand... maar er kwamen wel giftige gassen vrij. Volgens de politie hebben buurtbewoners geen gevaar gelopen. Een man van 33 die in het huis aanwezig was, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugs er werden geproduceerd. De perschef van de Duitse ANWB, de ADAC, heeft bekend dat hij heeft gesjoemeld met cijfers. Bij de jaarlijkse verkiezing van de populairste auto van Duitsland... waren er maar 3400 stemmen binnengekomen voor de Volkswagen Golf... Dat vond de perschef wel erg weinig voor deze veelverkochte auto. Hij maakte er daarom 34.000 stemmen van en daardoor won de golf. De perschef heeft het bedrog intussen toegegeven en heeft al zijn functies bij de bond neergelegd. Aan het begin van de middag zal de ADAC met een uitgebreide persverklaring komen. De bond heeft al laten weten dat de verkiezing volgend jaar zal plaatsvinden onder notarieel toezicht. De popprijs is gewonnen door The de Opposits. Rap, het rapduo kreeg de prijs tijdens het festival Noorderslag in Groningen. De prijs is voor de artiest of band die het afgelopen jaar... de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. De Opposites bestaan uit de rappers Willie en Big Two. Ze krijgen 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackay. Het weer bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt 5 tot 8 graden bij een stevige zuidoostenwind. Later op de dag neemt de wind af en draait naar het westen. Na het weekend wordt het kouder, maar het blijft bewolkt. Dit was het NOS Journaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 We staan natuurlijk hier vanwege die tuinvogeltelling. Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming. Ja. er een... nou, komt net de bus langs. Je hebt het met een speciale microfoon. Met een parabool. Eh, ja, even onder je gezegd. Een, een, een plastic slaabak eh, En dan de microfoon in het midden. Ja. Waardoor je heel veel geluiden opvangt. Net komt de bus langs inderdaad. Ja. Die hoor je ook gelijk heel goed. Maar ja, het het vast is niet dus door een aardeel. Dat... Hij pakt alle geluiden. Ja. Je hoort nu een rood borstje. In de tuin zit nog niks te zingen. Het is net licht geworden. Maar uh, ja, die parabool, die pakt dus geluiden van uh, grote afstand. En die versterkt het ook. Het is te horen. Ja. Welke auto die voorbij komt, die hoor je. <lacht> en dan nou merk je pas hoe, uh, hoe druk Nederland is, hoe lawaaiig. Ja. Valt me mee dat er geen vliegtuig overkomt. Even stil zijn, misschien horen we nog wat. Hé. Nee. Ja, Een oude Houdhuyf. Ja, ja, ja, ja. Je telt ook mee, hè? Het houdt ook mee. Ja, als, je, als je het op een geluid herkent. Uh, mag. Ja. ja. Moet om, uh, Roodbosje hadden we net. We hadden Rood, net uh, die hoor je nu ook. Ja. Er zit erin vlak voor onze neus. Zie je dat? Hij zit hier op het voer. Maar die weigert te zingen. <lacht> Hoe laat begint de merel? Nou, die had al moeten zingen. Maar er zingen nog niet zoveel veel merels. Het is nu net weer ietsje koeler. En uh, gisteren was het hetje echt wat beter nog. Oké, okay. wacht wel voor morgen. Ja, Ruud van Beuzekom en Henny Radstaak, mannen daarbuiten. Uh, ik kan jullie melden dat ik de merel al gehoord heb vanmorgen... om uh, kwart over vijf, half zes toen ik wegreed uit Leiden... zat hij te zingen voor mijn huis. Uh, vanuit het hoofdkwartier van Vogelbescherming in Zijf... u hoort het al, volgen we drie uur lang de nationale tuinvogeltelling... met veel gasten en tellers. En uh, voor de mensen die niet van tellen, maar wel van vogels houden... veel aandacht voor al wat er momenteel langs over en door ons land vliegt... En, en op de, tak, takken en hekjes uh, neerstrijkt. Uh, komend uur Kees de Pater, Ruud van Beuzenkom met zijn slakom. Zo noemde Henny het. Uh, Jip Lauw en de vogelminnende en tellende minister Stef Blok. Tot tien uur zijn wij vroege vogels. Wij hoorden de Helsinki Borg Orchestra. Uh, het derde deel uit de symfonie in aan groot van Frans Dusek spelen. Wij zitten hier in de winkel van vogelbescherming, tussen de, de vetbollen en de zakken vogelvoer en de vogelgids en cd's. We hebben hier vandaan een mooi uitzicht op de tuin. Ik zie twee mannen daar buiten scharrelen met een parabolmicrofoon. Gaan we zo recht weer naartoe. Uh, maar eerst nog even Kees de Paten van vogelbescherming. Goedemorgen hier aan tafel. Kees. Um, het, het, het, het, wat, voor, uh, wat verwachten we vandaag van de, van de telling met dit weer? Het is zacht. Nou, het is volstrekt anders dan vorig jaar. Vorig jaar was er sneeuw, was het hartstikke koud. Ja. Uh, dus zaten de meeste tuinen ook bomvol met vogels. Dat zal dit jaar wat minder zijn. Maar laat dat geen ontmoediging zijn. Toch gewoon tellen en opsturen. Uh, maar dat beeld zagen we gisteren ook dus wel. Dus winter, strenge winter is goed voor de tuinvogeltelling. Uh, nou, het is in ieder geval zo dat er dan heel veel vogels naar de tuinen komen. En uh, daar hebben mensen plezier aan. Voor vogels is het leven natuurlijk een stuk harder. En daarom komen ze ook naar de stad. Um, en wat doet het met de vogels uh, zelf? Um, andere vogels nu? omdat he, de, de, de herfst is eigenlijk overgegaan in de lente nu. Die winter die, uh, lijken we een beetje te vergeten. Uh, gaan we dan andere dingen verwachten vandaag? Ja, je ziet eigenlijk gisteren al... Zie je dat er een aantal dingen uh, anders zijn. Weliswaar zijn de nummers 1, 2 en 3... als je naar de getallen kijkt... voorlopig nog hetzelfde. Hè? De huismus op 1, de koolmes, 2, 3 merel. Dat is nog wel hetzelfde. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een vink. Vorig jaar deed de vink waren er echt heel veel vinken. Uh, nou ja, die komen dan massaal vanuit het bos... Komen die, uh, naar de tuinen om daar hun kostje... bij elkaar te scharrelen. Dat is echt enorm veel lager. Ik heb uh, even zitten rekenen. Vorig jaar... Had hadden we er eh, per tuin gemiddeld aan vinken 2,7. <laughs> ja, ja. uh, en nu zit dat nog maar op, uh, op, op anderhalf, 1,5. Dus je ziet dat dat uh, bijna gehalveerd is, het aantal vinken... wat gisteren gemiddeld per tuin geteld is. Dus ja. zo'n beeld, dat zie je echt, dat is heel duidelijk wel... heeft dat te maken met, uh, met het zachte winterweer. Ja, er valt genoeg te vinden in de, in de buitengebieden. Uh, nog even kort, uh, hoe moet je ook weer tellen? je moet tellen. Je gaat voor het raam zitten. Al dan niet met koffie. En je telt een half uur lang. Je telt precies iedere vogel die je ziet. En eh, wat je uiteindelijk doorgeeft, dat is het hoogste aantal... dat je tegelijkertijd ziet. Dus bijvoorbeeld, je ziet eh, in het eerste kwartier zie je twee merels. Maar in een kwartiertje later of vlak voor het einde zie je er drie. Dan geef je er geen vijf door, maar drie. Dus steeds het hoogste getal van wat je ziet. Want dat zijn in ieder geval dan eh, elkaar uh, uitsluitende vogels, om het zo te zeggen. Ja, op de, op de site staat een handig uh, documentje wat je in kunt vullen, toch? Een, uh... Ja. Er staat, eh, als je naar www.tuinvogeltelling.nl gaat... of via onze site of via de site van Vroege Vogels... Ja. kom je er allemaal terecht. Daar staat eh, een heel handige invulformulier. Je kan daar ook soorten die lastig te herkennen zijn... kan je ook eh, herkennen. Er zit ja. een hulpmiddeltje om te herkennen. En we hebben een hele handige app. Tuinvogeltelling kan je downloaden. Allemaal handige ja. hulpmiddelen. En je kunt ook nog reageren via hashtag TVT2014... TVT2014 voor de twitteraars eh, onder ons. Kees de Pater, tot later. Wij gaan weer naar buiten. Ruud van Beuzenkom uh, ja, wordt steeds beter zichtbaar. Nou, dan moet hij ook wat vogels kunnen zien en horen daarheen, niet buiten. Ja, ja maar die merel, die hadden we net ook al, hoor. Die Kijk. hebben we toch wel gehoord. Uh, de meest recente waarneming is het geluid van een boomkruiper. Ja, klopt. Verder hadden we pimpelmees, koolmees, Zwarte kraai, hoor je nu. Ja. ja, de vogels worden wakker, maar de mensen ook. Ja, de De op nee, nee. de winterkoning hadden we zingend. Ja, die hoorden we zingen. En je hoort nu ook een Pinpo Ja. En heel veel autoverkeer. Ja. <lacht> Weet je wat? wat we gaan doen Ruud? We gaan eventjes uh, even wat andere geluiden bijpakken. Wat jij eerder met jouw apparatuur met die paraboolmicrofoon hebt opgenomen. Ja? Uh, leg dit even neer, want we gaan eventjes neem? bijvoorbeeld naar uh, waar we het al over hadden. Zet ik hem nu uit. Ik zet jij hem nu uit. Ja. Pok. En dan geef ik jou... Even de spul neerleggen. we willen even luisteren naar het vogelgeluid... wat je eigenlijk nu al wel zou moeten horen. Dan geef ik jou even een andere koptelefoon, Rut? Dat van, dat van die merel. We hadden, geen, we hadden geen zingende merel. We hadden een van de merel. Maar dit is de zingende merel. Ja. Dit geluid kent iedereen wel, hè? Dat kent iedereen wel, hè? Nummer 1 in de vogeltop 100. Nou... Oh, de top de van de geluiden, hè? De zang, de ja, de zang. ja. En terecht, hè? Die lage geluiden. Die melancholieke zang, dat spreekt mensen aan. Ja. Wat je hoort... is uh, aan het eind van die, die zang, die bestaat uh, twee delen. Ja. Het is een hele mooie zachte fluittoon. En aan het einde van hoor je vaak zo'n getwitter. Dat heet zo. Dat heet zo. Ja, dus dat was er eerder dan, hè? Getwitter. <laughs> ja. uh, Meer als twitteren aan het Merels einde. Meer ja. En die ja. het eerste deel van die zang is vooral bedoeld voor uh, de andere mannetjes. Voor uh, uh, laten zien, ik heb hier een territorium. De tweede deel... Dat is vooral bestemd voor uh, vrouwtjes, om vrouwtjes aan te trekken. Dat hogere geluid, dat ja, aan het eind. Dit, ja. ja. En dan hoor je ook wel eens twee mannetjes tegen elkaar erin gaan? Ja, als mannetjes gaan zingen. Dus er begint er één en dan begint een tweede en een derde. Dan uh, worden ze, raken ze opgebonden. gaat de hartslag omhoog, dan gaan ze meer als anders zingen. Dat is, als je heel goed luistert, kun je dat in het veld ook horen. Maar uh, je kunt vooral op sonogram, als je dat analyseert, kun je dat uh, zien. Dan gaan de als uh, sneller zingen ja. en luider. Sonogram is dat je in beeld ziet wat het geluid is. En jij, ja. jij zet dat om en dan kun je ook lezen wat voor informatie je ja, erin ziet. Ja, ja, ja. En op die manier kun je onderzoek aan vogelsang doen. Ja. Uh, even naar een vogel die ook wat geluid betreft het meest op lijkt. Ja. Dat is een grote is lijst, lijst. hè? Ga eerst luisteren. Dat is ook weer een van jouw mooie opnames. Ja, de grote luister is zo'n geweldige zong. Hè? Heel hard. Heel. Heel hard. Ja, maar waarom is dat? Nou, die vogels hebben een veel groter territorium dan de Merels. Mierals, ja, die hebben al een hectare, een half hectare, een paar tuinen genoeg. Grote lijsters hebben het territoria van 50, 100 hectare. Zoveel? Ja, en dan gaan ze boven in de bomen zitten. Bijvoorbeeld aan de rand van de hei. En dan laten ze dit horen. En die zong begint heel vroeg. Januari, februari. Zo vroeg dat je het eigenlijk geen voorjaarsboden kunt doen. Heb je hem al gehoord? Ik heb hem al gehoord, ja. Want het gaat niet zo heel goed met die grote lijsters. Nee, ze doen het helemaal niet goed. Nee, ze nemen af. En het is echt volstrekt onduidelijk hoe dat komt. We zien de zwinters minder en in de, als broedvogel ook. Zit hij hier? Nou, nee, als hier. tuinvogel kom je hem niet tegen. Hè? Hij zit uh, je niet. Je moet wel een hele grote tuin hebben. We hebben hem in Zeist geloof ik in de tuin nooit gezien. Nee, nee. nee. Je moet echt naar de, de grotere bosverbieden. Oost-Nederland, Hoog-Nederland. Een uh, soort, een andere lijster die je wel in de tuin tegen kunt komen... is de zanglijster. zanglijster, ja. Nu heb je hem. knijterharde zang. En als je ze zo achter elkaar hoort, die luisters, dan hoor je goed het verschil, hè. En die zangluister, die uh, raalt een paar keer zijn motieven. En die heeft er tussenin pauzes. Die motieven, dat kan van alles zijn, want ik, ons, bij Naar de Meer heb ik wel eens eentje gehoord die perfect een grutter erna ja, ja, Ja, ze kunnen heel goed imiteren. is ook trouwens, hè. Maar zangluisters ook. Ja. Of mechanische geluiden, zoals ringtones. Ja? ja? Doe ze gewoon na. Doe ze gewoon na. Ja, dus je kunt ze herkennen aan die herhaling die er elke keer in En ja. Ja, Dit is echt de luide voorjaarszang. Dit hoor je ja, nu eigenlijk al. Zit zitten bij mij thuis ook in Iedere ochtend keihard te zien. Het gaat nog een tijdje door. Maar in de loop van het voorjaar wordt die zang zachter. Dan uh, zijn de territoria gevestigd. Dan hoeven ze niet meer aan de, de buren te laten horen van ik zit hier. Dan doen ze het rustig aan. En dan wordt het, wordt het Stiller er ook wat Dat zanglijsters betreft. Ja, ja. ja. Wat, wat is het? Het is minder zingen. En zachter. Je hoort het nu ook elke keer. Is, is, is het het geluid van één zanglijst of zijn het verschillende? Nee, één. Het is één, dus de één dezelfde. Ja. Fantastisch, hè? Als je begint met vogelgeluiden herkennen, dan is dit een lastige is niet die lastig, hè? Huh? Nee. Nee. nee. Misschien moeten je zelf verschillende soorten geluid maken. Op oh, die manier. Ja. Ja. Je moet goed luisteren en op een gegeven moment herken je wel uh, ja, de kenmerken van seizoen. Nou, voorlopig vandaag is ja. maar eens even gewoon voor het raam gaan zitten en kijken en tellen. Ja. Ja. Dankjewel. Wat ja. doen? De, u hoorde de courante Mars van uh, Jacob van Eyck En hij was, Jacob van Eyck was jonkheer, componist en stadsbeierdier. En over stadsbeierdier gesproken, u hoort straks onze eigen beierdier... precies op het moment dat de, zons, de zon opkomt. En wanneer dat is, ja, dat hoort u ergens komend uur. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is echt uh, spechtentijd. We hebben ze hier nu uh, uh, precies voor onze neus nog niet uh, gehoord. Maar op de Venolijn 035 6711 barst het van de roffelende grote bonte spechten. Met Wiegers, Wanenburg en Bunnik. Na de vorst van vannacht zagen wij maar de liefjes bloeien. Janneke Kimstra. In een enthousiast uitlopende vlier zitten hegemus. Net zo enthousiast te zingen. Hazelaar bloeien, je kan het zo gek niet verzinnen. Komt Marieke zingen zelf. Marjolein Boekhoven in Dieren. Op zaterdag reden we over de A12 richting Ede-Wageningen. En opeens valt mijn oog op de Gaspeldoorn, die op verschillende plaatsen van de rechterkant van de weg al begint te bloeien. Geweldig. Harry Westerhuis uit Groningen... Ik was vanochtend in de Onlanden, het Waterbergingsgebied vlakbij Groningen. En daar zaten een hele grote groep kievitten. Nog niet met hun roep, de kievit kievit, maar wel prachtig, een soort van subzang. Het klonk erg mooi. Peter van der Velde uit Westervoort. Het is dinsdagochtend, overal in de tuin zijn de winterakunieten in bloei gekomen. Er staan al een tiental sneeuwklokjes in bloei en een witte krokus. En gelukkig is ons egeltje nog steeds in zijn eigen holletje... en nog niet naar buiten gekomen. Nora en Nettie in Doorn. op dit moment rent en klotert er door onze achtertuin... een piepklein eekhoorntje. Niet meer dan de helft van een volwassen diertje. In een nog lichtbruin, lichtoranje hesje. We kijken onze ogen uit... Een eekhoorntje, kijk, dat heeft zij weer. Ja, wij staan hier binnen, achter in de winkel van Vogelbescherming. Een beetje naar een spiegelende ruiten kijken. Ja, dat is een beetje een probleem als het buiten nog wat donker is en binnen is zoveel licht. Ik sta hier met de, de twee eerste tellers van deze ochtend. Jasmijn Hulleman en Miranda Zut. Dames, zullen we gewoon anders even buiten gaan kijken? Dat is denk ik op dit moment net even wat makkelijker. Ja, ja. gaan we even hier op de balustrade staan. Zie dus je, een beetje die spiegeling van de ramen even kwijt. Ja. En dan horen we meteen al... Vink. Ja. <laughs> Fink roept jasmijn, houtduif roept Miranda. Ja, de houtduif zit, uh, zit boven in de boom. Ja, het is nog vroeg, dus de vogels zijn nog een beetje aan het wakker worden. Dat we aankwamen rijden hadden we al een alarmerende meerhol en een roodbosje. Maar voor de rest zit hier nog vrij rustig. Ik hoorde een pimpelmees op uh, drie uur daar. Ja, klopt. Een alarmroepje. je. De hegemust zat vanmorgen ook al te zingen hier. Ja, die zijn vroeg, ja. Dat klopt, ja. Kijk, er komen een paar vinkjes uh, op het voer af. Ja, er wordt hier uh, natuurlijk ontzettend goed uh, gevoerd in deze tuin. Het, uh, is overal uh, hangen hier uh, van die zaadcontainers en, en vetbollen. Uh, Kraai vliegt over. Ja, ja. Telt die ook mee? Ja, die telt mee natuurlijk. Ja. Overvlieger, over uh, het hoeft ja. niet uh, in de tuin te zitten. En verder nog... Ja, een beetje, een beetje... ja, ik wil een heleboel vertellen, maar ja. we moeten het wel eens zien. Ja, ja. precies. Ja. De op de ja, grond, de vinkjes. Ja. Het is nog een beetje, een beetje rustig in de tuin, maar ja, het is ook nog vroeg. Ja. Het is wel leuk om eens in een hele andere omgeving te tellen. Want we wonen zelf in Noord-Holland aan de rand van, uh, van een dorp. En dan heb je toch hele andere soorten vogels. Wij hebben bijvoorbeeld nog geen vinken. Die komen bij ons echt pas als het echt koud wordt. Jasmee staat al te door de Kijk, wat gaat daar, uh, wat scharrelt daar door de struiken? Kalmees, um, nou, best wel veel vinken hier, inderdaad. Durven um, ja, inderdaad. Ja. Dat moeten we tellen, en jullie staan hier een beetje op hete kolen, moeten we erbij zeggen, ja. want uh, jullie willen eigenlijk naar. De Bruine Klauwier. De Bruine Klauwier. Ja, ja. De, wie denkt dat het twitchen, dus het achterna jagen van bijzondere vogels... dat dat een, een grijze mannenhobby is, uh, dat wordt hiermee uh, ontkracht. Want deze twee dames die staan ook te popelen... om elders in het land achter een Bruine Klauwier aan te gaan. Maar eerst even het half uurtje hier maken. Ja, we blijven hier netjes het half uurtje. En dan racen we meteen in één keer door naar Ulft. Het is een eindje rijden, maar het is een nieuwe soort van Nederland. Dus ja, die moet je gewoon ja. op je lijstje hebben. Dus daar moeten we heen. Ja, te gek. Nou, ja, super. Succes ja, straks. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja, Rob, die, uh, we wensen dames veel succes. Het wordt hier inderdaad steeds lichter. Uh, Zodra direct het echte moment van uh, uh, zonsopgang, dat gaan we meemaken. En natuurlijk gaan we ook even bellen nog met uh, tellers in het land. We hebben nog een aantal mensen klaarstaan. Uh, Harry Slinger uh, staat klaar. Uh, minister uh, Blok, dat is een enorme vogelliefhebber. Uh, wist ik niet, maar is mij verteld. En die zit ook uh, uh, klaar, geloof ik. Die is druk aan tellen, dit hele weekend al. Uh, we gaan natuurlijk nog even naar Schaatsen. Dus dat gaat u allemaal... Uh, dat Gaat u allemaal meemaken met ons zodra Volgens mij gaan we naar het nieuws. Even kijken wat dat nu al ge kut ge kan gebeuren. Ja, Kees Groot. Vodafone, goedemiddag met Annabel. Lodeloft. <lacht> oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Uh, ja, staan bergen. Wintersport.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 Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl. 87654321. 1 Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met acht trapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker twintig militairen om het leven gekomen door een bomaanslag. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, of het om een zelfmoordaanslag ging of om een bermbom. Mogelijk zitten de Pakistaanse taliban achter de aanslag. Zware regenval heeft langs de Italiaanse kust in de regio Ligurië tot flinke problemen geleid. Op zeker honderd plaatsen waren er aardverschuivingen, veel huizen zijn beschadigd en ook zijn talloze wegen versperd. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De politie in Den Haag heeft op een man geschoten... die met een mes en een honkbalknuppel over straat liep. Pepperspray hielp niet, waarna een van de agenten hem in zijn been schoot. De man is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Boven Nederland was gisteravond rond kwart over negen... een heldere meteoor te zien. Een stuk ruimtepuin dat verbrandde in de dampkring. De meeste meldingen kwamen uit Oost- en Noord-Nederland. Volgens de Volkssterrenwacht in Buslo is de meteor verdampt boven de Noordzee. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws.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 Ja, Meteen even goed aansluiten op het sterblok. Wie er nu nog niet weet dat er dit weekend nationale tuinvogeltelling is... die heeft ontzettend zitten slapen. Hier op het terras bij Vogelbescherming Nederland... kwam net de notaris van Vogelbescherming naar buiten stormen... om te corrigeren dat overvliegende vogels niet tellen. Jasmijn, moeten we nou die kraai die je net hebt genoteerd schrappen? Of? Ja, ja, hoog overvliegen, dat uh, telt niet mee. Okay. Hij zit nu, er zit nu er wel een in de boom nu hoog. Maar dat uh, te hoog vliegen... dat. Uh, Oké, okay, maar dan hoef je hem dus uiteindelijk dus niet te schrappen. Nee, uiteindelijk niet, want ik zie hem zo zitten. Nou, dus hartstikke idee. Ja. Dat telt hij alsnog, <laughs> ja, gelukkig ja, ja. maar. En uh, Miranda, die drie merels die hier uh, bij die waterbak uh, zitten? Ja, natuurlijk oh, mogen ze meegesteld. Ja, ze komen wel heel dichtbij. Bij de waterbak, bij, die, ja. die zijn hier gewoon tam? Ja, ze zijn een beetje aan het bakkeleien met elkaar. Dat is één mannetje, twee vrouwtjes... Dus ja, het zijn we ook al een beetje het voorjaar in de bol zo te zien. Ja, grappig. Ja. En er zit inderdaad ook al van alles al te zingen. Die, die hegemus, dat is inderdaad de eerste van het jaar die ik hoor. Ja, je hebt al boom, een je al Een uitlijstje. boomklever inderdaad. Ja, al. dat hadden we net ook. Staat er meer op je lijstje? Uh, twee koolmezen, een houtduif, een hegemus, een pimpelmees, vijf vinken, twee roodbosjes en drie merels en een zwarte kraai natuurlijk. Ja, ja. dat uh, gaat goed hè? Ja, zeker. Ja. Nog even, wat is het? Een minuut of twintig volmaken denk ik. Ja, gaan we doen. Dat gaat lukken. Oké, okay, dank je. Ja. Nou, tellen jullie lekker verder daar. Um, behalve dat we heel veel tellen vandaag en praten met tellers... en uh, vertellen over vogels... Uh, laten we u ook precies weten wanneer de zon opkomt. Dat hoort u vanzelf. Uh, en we hebben ook live muziek vandaag. Uh, fluitist Erik Bosgraaf speelt Engels nachtegaaltje... van de Utrechtse stadsbeierdier Jacob van Eyck. De zon op zondag. Hier is Govert Schilling. Het is 8 uur 37 en boven de tuin van Vogelbescherming in Zeist... komt op dit moment de zon op. Iedereen die weet dat als je naar de opkomende zon kijkt... dat die soms als een prachtige grote oranje bal boven de horizon hangt. En dat de zon, of de maan trouwens ook, laag aan de horizon zo groot lijken... dat is een beetje gezichtsbedrog. Daar moeten we het een andere keer nog maar eens over hebben. Maar de echte grootte van de zon is onvoorstelbaar. Daar staan je niet bij stil. Maar de zon is verreweg het grootste hemellichaam in ons eigen zonnestelsel. En hoe groot is groot? Ja, dan komen we weer met de astronomische getallen. De middellijn van de zon, dus zeg maar van de Noordpool naar de Zuidpool... een touwtje spannen ja. door het midden van de zon... dat is 1,4 miljoen kilometer. En om dat in perspectief te plaatsen... zeg ik wel eens van als we nou een ketting zouden rijgen van 100 aardbolletjes. De aardbolletjes als kraaltjes aan een dun draadje. Dan kunnen we die ketting strak getrokken zo in de zon plaatsen. Dus de middellijn van de zon is meer dan 100 keer zo groot... als de middellijn van onze eigen planeet. Dat maakt je een beetje nietig hè, zelf, dat soort aantallen, dat soort kilometers. Ja, je realiseert je dat de aarde een heel klein onderdeeltje is van dat planetenstelsel... en dat die zon, daar draait het allemaal om, letterlijk en figuurlijk. En als honderd keer in middenlijn jou al nietig maakt... probeer je dan even voor te stellen wat dat betekent voor het volume, de inhoud van de zon. Stel dat de zon hol is. Hoeveel aardbollen denk je dat je erin kwijt zou kunnen? Duizenden? Uh, 1,3 miljoen, Joost. <laughs> Ik heb nog een heleboel lesjes nodig, geloof ik. Nou, dat gaat allemaal goed komen dit jaar. En zo horen wij iedere week de zon opkomen. Uh, nationale tuinvolgtering, of niet? Kees, um, waarom worden eigenlijk twee dagen geteld? Kennen die volgens een zondag? Is in de lijst van zaterdag niet eigenlijk gewoon de lijst van zondag? Nou, de lijst van zaterdag die lijkt natuurlijk heel erg op de lijst van zondag. Dat heeft vooral mee te maken dat heel veel mensen meedoen. Maar toch is het hartstikke belangrijk om ook die zondag... zoveel mogelijk mensen eh, hun tellingen opsturen en aan meedoen. Want hoe, hoe meer mensen meedoen, hoe beter zicht wij krijgen... over van hoe zit het nou met de, met de verspreiding van die vogels... in de winter over het hele land. Want Misschien dat eh, de exacte percentages maar een klein beetje wijzigen. Maar per postcode kan er best veel kennis opgedaan worden. En dat is de kennis die wij nodig hebben... Om te beschermen. En straks komt mijn collega Jip hier aan het woord. Ja, en die Jip daar... Nauk-Hooijmans met zijn nieuwe boek over uh, de vogels in de stad. Ja? Ja. En dat zijn nou precies de gegevens die we nodig hebben... om dat soort beschermingswerk in de stad te kunnen doen... en dat soort boeken te kunnen schrijven. Goed, dus het is niet alleen leuk, maar het heeft ook nog zin. Kees de Pater, met zijn pleidooi. Dankjewel, Kees. Wij gaan weer even naar Nagano. Daar wordt geschaatst. Bastian Timmermans. De beslissing in het 45e wereldkampioenschap sprint voor de vrouwen dat uh, die beslissing gaat vallen in de komende minuten, want we gaan naar de laatste twee ritten op de slotafstand, de tweede duizend meter, waar zojuist juist Heather Richardson, de wereldkampioene van vorig seizoen, een hele sterke tijd heeft neergezet, 1:15.28. Dat is maar 1500 langzamer dan het baanrecord. Ook behoorlijk sneller uh, is Richardson daarmee dan gisteren en zij staat aan de leiding met nog vier vrouwen te gaan. En Richardson zou dankzij die uh, uh, hele goede 1, 15, 28... wel eens kunnen gaan stijgen nog in het klassement. Misschien gaat ze nog wel daarmee op het podium komen. In ieder geval voert ze de druk op op Margot Boer bijvoorbeeld... die dadelijk in de laatste rit rijdt tegen Ying Yu... de leider-leidster in het algemeen klassement. Boer staat tweede. Nu kijk ik naar Hong Zhang, de nummer drie in het algemeen klassement. En Laurine van Riesen, die zevende staat in het klassement. Te ver weg lijkt voor wat betreft het podium. Maar wel een Goede 1000 meter. Ja, kon rijden in het verleden altijd. Want Olympisch Brons gewonnen in Vancouver. Maar zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van dit jaar in, in Sochi. Althans, niet op de 1000 meter. Ze gaat er wel de 500 meter rijden. Van Riesen is wel een betere starter dan Hong Zhang. Dat zie je ook terug op de baan. Maar Van Riesen opent in 18 seconden precies over de eerste 200 meter. En Hong Zhang daar 27 honderdste van een seconde verliest. Dat is een grote sterke dame uit China. Die Hong Zhang, ze rijdt een beetje rommelig als je naar de techniek kijkt. Maar ze weet wel heel veel kracht over te brengen via die zijwaartse afzet op het ijs. En daardoor kan ze vooral hele snelle rondjes rijden. De start is haar minste onderdeel. En nu zie je dat ze die snelheid te pakken heeft als er nog één ronde te gaan is. We horen de gong in Nagano in de M-Wave. En dan komt Hongzang door met een rondje 27-6. En dan pakt ze dus in deze ronde 18e terug op Laurine van Riesen. En ligt ze inmiddels ook behoorlijk voor op haar Nederlandse tegenstander in deze voorlaatste rit van het WK Sprint voor Vrouwen. Hongzang er nog van alles uit. Op weg naar naar de laatste bocht als voor haar de buitenbocht. 1.15.28 is dus de te kloppen tijd. Hong Zhang die staat drie tiende ruim voor ten opzichte van Christine Nesbitt... maar mag dus niet al te veel tijd gaan verspelen. Er gaat wel veel tijd verspelen, althans veel tijd. Ze verspilt tijd, maar blijft Richardson wel net voor in het algemeen klassement. 1.15.45 is de tweede tijd achter Richardson met nog één rit te gaan... op deze duizend meter. Maar Hong Zhang is in ieder geval al zeker van het podium... Podium, want de Chinezen blijft Richardson wel voor. Dus nipt voor, 800ste maar, uh, in het klassement van dit WK-sprint. Hong Zhang komt dus sowieso op het podium terecht, de Chinezen. Maar kunnen we dat dadelijk ook zeggen van Margot Boer? Het zou de tweede keer in de carrière kunnen worden van de Nederlandse. 28 jaar is inmiddels dat ze een medaille verovert op het WK-sprint. Ze deed het drie jaar geleden in Tiel of in Heerenveen. Toen ze derde werd. de bronzen medaille pakte op het WK... Achter Christine Nesbitt, die toen wereldkampioen werd... en Anette Gerritsen, die toen het zilver won. Dat is trouwens ook de laatste keer dat we Nederlandse vrouwen op het podium hebben gezien. De laatste twee edities stonden er geen Nederlandse vrouwen op het podium. En heel misschien mag Margot Boer nog een klein beetje hopen op de titel. Maar dan moet Ying uit tegenstands van nu wel erg in de fout gaan. En dat terwijl Ying Yu bezig is aan een solide en een zeer regelmatig toernooi. Kunnen we trouwens ook zeggen van Margot Boer. Die drie keer tweede werd op de drie afstanden die gereden zijn. Ying Yu en Boer, ze zijn vertrokken. Dus over een dikke minuut weten we wie er wereldkampioen is geworden. En of Margot Boer op het podium is gekomen. 1 seconde en 22 honderdste van een seconde verdedigt Ying Yu als voorsprong op Margot Boer. Margo Boer. Het verschil met Hongzhang, haar Chinese tegenste, of haar Chinese concurrent, haar landgenoten is 1.58. Jin Yu ligt ietsje achter op de kruising of op de opening na 200 meter ten opzichte van Margot Boer, een dikke tiende van een seconde. Ze zijn wel allebei sneller dan Hong Zhang. en Boer die moet nu de eigen race rijden. Heeft dadelijk wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Gaat nu naar de buitenbocht toe als je het kijkt vanaf de kruising. Jin Yu is de binnenbaan ingegaan, gestart in de buitenbaan. Jin Yu komt terug. Zit bijna naar Naast Boer. Maar Margot Boer heeft nog steeds een fractievoorsprong, denk ik. Bij de gong, 27-9 voor beide vrouwen. En de, de, de tijden vergelijkend met de doorkomsttijden van Hong Zhang... zijn ietsje langzamer, maar dat mag nog. Het is binnen de perken. En nu de laatste ronde. De laatste moeilijke buitenbocht is aanstaande voor Ying Yu. En dat is na bijna vier afstanden gereden te hebben in zo'n toernooi lastig. En Margot Boer komt eraan. Margot Boer heeft de laatste binnenbocht. En Margot Boer komt onderdoor bij Ying Yu. Maar ja, 1,22 dat is heel veel wat ze goed moet maken. De ritwinst gaat in ieder geval naar Margot Boer in 1:16:13 en Jingyu is met 1:16:17 wereldkampioen en dan is het sneuën dat Margot Boer met die 1:16:13 net te veel tijd verliest op Zhang en op Richardson en dan net van het podium afvalt. Ja, Margot Boer valt net van het podium af doordat dus Richardson en Zhang zo goed gereden hebben. En wat komt Margot Boer dan tekort? Dat is echt uh, heel weinig. Dat is maar 800ste uh, van een punt. Maar 800ste komt Margot Boer tekort voor het podium. Het podium gaat bestaan uit Ying Yu... voor de tweede keer in haar carrière Wereldkampioen Hong Zhang. De andere Chinezen eindigt op de tweede plaats. En Heather Richardson wordt derde... op het wereldkampioenschapsprint voor vrouwen. Margot Boer reed een... Regelmatig toernooi. Drie tweede plaatsen en een derde plaats op de afsluitende duizend meter. Maar daarin verspeelt ze net, net, net ietsje te veel. Want zij wordt dus vierde. Yu Zhang Richardson, dat is het podium. En wat sneu voor Margot Boer. Zij wordt vierde. Net geen podium voor de Nederlandse Van Riesen, Trouwens, zesde. Oenema zevende. En Anisdas elfde. Twee Chinese vrouwen bovenaan. En Heather Richardson ook op het podium. Margot Boer, dus net niet. Ja, jammer voor de. Nederlandse dames we horen straks Sebastian Timmerman weer vanuit Nakenoon met de heren hier terug in Zeis bij de Nationale Tuinvogeltelling. Misschien zit u nu zelf inmiddels ook met de, het notitieblok op schoot uh, achter de ramen te kijken naar buiten en vogels te tellen. Ook ons kabinet doet mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Uh, minister Stef Blok voor wonen, die de, telde dit weekend in zijn eigen tuin. Meneer Blok, uh, goedemorgen. Ja, goed. Hebben we minister Blok aan de lijn of zit hij nog te tellen? Denkt uh, denk dat die val valt me niet lastig. Ik ben aan het tellen. Nee. Nee, uh, ministerblok hebben we niet aan de lijn. Misschien lukt het straks nog. Uh, tegenover mij, uh, Jip Lauwe-Kooimans. Jip, goedemorgen. goedemorgen. Um, en net een nieuw boek over stadsvogels. Stadsvogels in hun domein. Want uh, ja, sinds er steden zijn zijn er stadsvogels. Maar de stad bestaat niet. De ene vogelsoort voelt zich thuis in het oude middeleeuwse centrum. De andere doet het beter in een Phoenixwijk. Nou, Jip schreef daar een boek over stadsvogels in hun domein. Um, allereerst deze omgeving. Hier in Zeist, als je om je heen kijkt. Wat voor vogels kunnen hier niet ontbreken... Nou, je hebt het net gehoord van, van Miranda en Ruud die aan het tellen zijn buiten. Er zitten hier de typische de tuin- en de parkvogels... En uh, een wijk als dit, die voor de oorlog gebouwd is... met die vrijstaande huizen en grote oude bomen... dit is een van de meest vogelrijke biotopen van Nederland. Ik denk dat, uh, nou, ik, zeg nog, ik weet dat de variatie aan vogelsoorten... in een woonwijk als dit, die is groter dan in een bos... of in de Oostvaardersplassen. Ja. En is dat omdat hier nou het uh, hoofdkwartier van vogelbescherming is gevestigd... of is het andersom dat ze... Deze plek hebben we gekozen om het zo gevolgd is. Ja. Het zal wel tweede zijn, hè? Ja. Um, jij deelt de vogels in, in je boek, in, in negen wijktypen. Ja, uh, uh, uh, uh. vertel eens, wat voor, wat voor typen zijn dat? Nou ja, dat, het, het, eigenlijk maak ik die indeling niet, maar hebben die vogels zelf gemaakt. Vogels die worden geteld in steden in Nederland. En als je dan kijkt, wat bepaalt nou de verschillen waarom vogels in bepaalde gebieden voorkomen, dan blijkt dat uh, er een aantal factoren zijn die wij mensen gemaakt hebben, die voor vogels heel belangrijke uh, verschillen zijn. En dat blijkt de leeftijd van de bebouwing blijkt heel belangrijk te zijn. Je zei het in je inleiding al, historische kern herbergt. Andere. Uh, vogelsoorten dan in, uh, in nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. Uh, wat heel belangrijk uh, verschil blijkt te zijn... of dat wij bouwen in uh, gesloten huizenblokken. Dus dat de tuinen ingesloten liggen tussen de huizen. En dat in die verschillende periodes maakt dat uit... En uh, ja, de ligging in ons land maakt ook heel veel uit. Die hele, die hele oude tuin bijvoorbeeld, die, die middeleeuwse stad, wat voor vogels komen daarop af? Nou, wat je ziet in die hele oude kern is dat er vooral vogels die in huizen broeden, soort als gierzwaluwen en stadsduiven. Nou, die kennen we natuurlijk uit ja. de historische kernen van, van Amsterdam, Leiden en Leiden en dat soort plaatsen. Ja, En blijven die vogels daar dan vooral hangen? Of gaan ze dan, want ze moeten wel alle buiten, industriegebieden, buitenwijken, snel, moeten ze allemaal overbruggen en dan de, de, de, de jaren dertig wijken om uiteindelijk in dat centrum terecht te komen. Blijven ja. ze daar vooral zitten? Ja, je, die soort hebben gewoon een hele uitgesproken voorkeur voor biotopen. Je ziet dat met andere dieren natuurlijk ook. Weet je. Ik bedoel, zeehonden zitten in de Waddenzee, maar zodra je buiten de Waddenzee of buiten de zee een zeehond ziet, is dat heel erg bijzonder eigenlijk. Ja, ja die, al die soorten hebben hun eigen voorkeur. En het, ja, het bijzondere van een stad is dat wij dat gemaakt hebben zonder er eigenlijk zelf bij stil te staan. En uh, als je een beetje kijkt naar de geschiedenis van zeg maar, de, de, de bouwhistorie van, van, van ons land... dan zie je dat we een paar hele grote ingrijpende keuzes hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de invoering van de woningwet en ja. uh, de invoering van, van Finex en het bouwbesluit... En, Sinds dat soort uh, ruimtelijke ordeningsregels zijn ingevoerd, verandert de vogelbevolking in de wijken die daarnaast ja, gebouwd zijn. Noem maar eens een voorbeeld: Phoenix-wijken, bijvoorbeeld. Nou, wat je in Phoenix-wijken ziet, is dat er. Uh... Uh, veel uh, pioniersoorten zitten, dus soorten van, van, van beginnende uh, suc natuurlijke successie. En die verdwijnen op een gegeven moment als die wijken ouder worden. Bijvoorbeeld? Als, als mensen... Uh, Meeuwen, de uh, Zwarte Roodstaart, uh, de Putter. En als mensen ja, daar gaan wonen en hun tuinen gaan inrichten, dan, dan verdwijnen die soorten. En dan komen daar andere soorten voor in de plaats. De kolmezen, merels, de gewone tuinvogels. Want houden die vogels, de Putter en, de, en, de, en die andere vogels die je noemde, die houden niet van in Ingerichte tuinen en uh, groter wordende bomen en struiken. Ja, nou die putter die houdt heel erg van die hele jonge straatboompjes. En op een gegeven moment worden die bomen te groot en te oud. En dan wordt zijn plaats ingenomen door de Groenling en de Vink bijvoorbeeld. En die ja. zwarte roodstaart ja, die wil juist dat het niet ingericht is en dat het kaal is. En ja, wij Nederlanders willen natuurlijk allemaal dat het heel erg netjes en heel erg ingericht is. Dus in het begin zitten daar zwarte roodstaarten en schoolleksters. En op een gegeven moment worden die tuinen te netjes en te geordend. Ja. En dan uh, verdwijnen die weer. En ja, kijk, Ik denk dat veel mensen uh, het idee hebben van steden... en zeker ook die nieuwe wijk zijn uh, niet goed voor vogels. Uh, vogels zitten liever buiten in het bos en in parken en aan de kust. En die steden, dat is eigenlijk uh, uh, een domein waar ze, waar ze het niet prettig hebben. Maar in jouw boek blijkt toch dat er verschrikkelijk veel rondvliegt... en zit in die stad. Ja, ja Nou, eigenlijk van, van, uh, van uh, ongeveer 180 uh, broedvogelsoorten die er in Nederland zijn... Die zijn bijna, ik geloof dat er honderd, zoveel zijn... wel in het stedelijk gebied waargenomen. En ja, toch voor zeker 60 soorten is het op sommige plekken... echt een belangrijk uh, leefgebied. Een belangrijk leefgebied. En, en, en zo belangrijk dat als die stad er niet zou zijn, of die bebouwing... Dat dan die, minder... die soort het minder goed zou doen? Ja, dat denk ik wel. Dat is toch wonderlijk, zeg. Dus als die, als een, sommige vogels als ze mogen kiezen, gaan ze liever in de stad zitten. Ja, voor sommige ja. soorten. het stedelijk gebied in Nederland, is ongeveer 15, 16 procent van ons landoppervlak is bebouwde kom. En voor sommige soorten zit 50 of 80 procent van de Nederlandse populatie binnen de grenzen van die bebouwde kom. Ja, maar wat is nou. Ja, dat is, en wat is nou de vogelvriendelijkste wijksoort? Uh, nou, dat is. Dat maar we is hebben hier net een paar besproken. die Eigenlijk, ja, maar eigenlijk had ik dat wel als conclusie willen schrijven. Maar dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat namelijk. Sommige soorten hebben een voorkeur voor het ene wijktype. En een andere soorten juist voor het andere wijktype. Dus de, de ultieme wijk. Dat is, is lastig te zeggen. Maar. Uh, voor sommige soorten is die stad zo belangrijk. Bijvoorbeeld voor de, voor de Turkse tortel, voor de huismus, voor de gierzwaluw. En dan zie je toch wel dat die oude die arbeiderswijken en uh, de historische kern... dat die heel belangrijk zijn. Ja. Maar voor de algemene tuinvogels, ja, het is gewoon een tuin. En... Ja geen tegels erin, maar een gazon. En dan komen de merels en de koolmezen. Nog even heel kort, we gaan bijna weer even naar buiten. Uh, niet ieder gebouw wordt even vogelvriendelijk ge gebouwd. Ook al zeg jij dat sommige vogels best van steden houden. Maar daar is tegenwoordig wat meer aandacht voor, toch? Ja, dat is, dat is, dat is vogelvriendelijk eigenlijk bouwen. Dat vogelvriendelijk bouwen. Dat is, en dat... Ik, dat is toch wel een van de successen van het beschermingsprogramma van vogelbescherming. Dat je in het begin zag dat inderdaad de manier waarop wij bouwen... een heel erg negatief effect heeft op vogels die daarvan afhankelijk zijn. Maar dat nu er een soort bewustzijn aan het ontstaan is... dat, men, dat er echt vraag naar is van, van wat kunnen we nou met dit gebouw... wat kunnen we doen dat het het verschil uh, voor vogels wel maakt. Ja. En dat is echt iets van de laatste vijf jaar. Ja. Nou, als we zo direct toch nog minister Stef Blok aan de lijn krijgen... vragen we hem er ook even naar. Jip ja, Lauwakoyans, heel hartelijk bedankt. Boek. Uh, wij gaan nog even naar buiten, want daar staat Henny nog met een paar tellers. Ja, met Josmijn Hulleman en uh, Miranda Zut, dames, uh, wat uh, wij te, te tellen nog? Ja, dus er zijn nog wel wat bijgekomen: we hebben één ekster, twee kraaien, uh, vier merels, twee roodbosjes, zes vinken, twee pimpelmezen, één hegemus, vier houtduiven, drie koolmezen, één boomkleven en vijf kouwen. Hartstikke goed, en al ingevoerd op de app. Dat nog niet. Nee. Ah, dus dat gaat nu gebeuren? Ja, gaan we gelijk doen. Maar jullie staan te popelen om naar die Bruine Klavier te gaan. Dus uh, voer het even snel in of doe je dat onderweg? Dat denk ik dat we dat onderweg doen, ja. Daar kan Miranda over. Ja, ik rij. Uh, veel plezier vandaag en dank voor het tellen. En dan gaan we. Jullie worden afgelost nu. De, de, de nieuwe ploeg staat al te trappelen. Dat zijn uh, Tijn Uilenburg en Hugo Wieleman. Tijn, hoe oud ben jij? Elf. En jij bent uh, lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam? Wat doe je dan precies? Uh, ik ga mee op excursies en dat soort dingen. En ik heb uh, een cursus gedaan. Oké, okay, dus dan gaan we vandaag gaan we merken wat jij daarvan hebt opgestoken. Ja. Je gaat ook naar buitenland, hè, om vogels te kijken. Uh, nou, niet per se om vogels te kijken, maar op vakanties. En dan doen we ook wel het uh, vogelen erbij. En Hugo, hoe oud ben jij? 12. En jij bent lid van? De NJN. De NJN. En Flevoland. Kijk, en uh, uh, uh, hoe lang vogel je al? Uh... Wanneer is het begonnen? Nou ja, vogelen, vogelen. Uh, ik ben wel vanaf uh, ja, zeven ben ik wel buiten. Maar dan, ja, had, je nog wel, dan had je wel een verrekijker en dan keek je wel rond. Maar dan, dan, dan ging je niet echt op zoek naar uh, die en die soort wil ik zien. Hebben jullie iets uh, dat je zegt, van, nou, dit, een vogelmoment voor jezelf? Iets bijzonders gezien of meegemaakt? Ik heb een keer een, voor het eerst een wazenspril gezien. Toen was het nog niet echt aan het vogelen. Maar toen waren we in de waterlijn duinen. En toen was er een uh, fotograaf en die heeft hem ons aangewezen. En dat was erg leuk. Een waterspreeuw die echt in het water zit, hè? Ja. ja en jij? Uh, nou ja, de vadig op op ja? Die was wel heel erg bijzonder. En, uh, ja, dat, dat was wel echt heel erg leuk. Oké, okay. jullie hebben allebei een kijker om je nek hangen zoals het hoort. Uh, ja, toen we het net even over hadden... Dachten, hadden we het over van... Ja, gaan jullie nou binnen zitten achter het glas of buiten? En jullie zeiden van... nou, laten we toch maar buiten gaan zitten. Waarom? Uh, nou, dan hoor je alles. Wat, wat Extra hulpmiddeltje. Ja, ja, dan weet je wat er, wat er zit en waar je op moet letten. Ja, maar schrik je niet uh, vogels af juist als je hier buiten zit? Als je heel erg rustig doet, niet, uh, niet echt. Dus jullie gaan heel rustig hier op het bankje zitten tellen. Een half uur lang. Ja... Succes. Dank u wel. Tot zo. Ja, en met de, met, met de tellers buiten, die gaan aan, aan, aan de slag. Jip, ik heb nog steeds Jip Lauwe-Kooijmans... stadsvogelkenner bij me nog even heel kort. Er stond op jouw lijst ook bedrijventerreinen. Ja. Waarom zijn die nou interessant voor vogels? Ja, dat is een, echt een uniek biotoop in Nederland. En die zijn interessant voor vogels... omdat er toch een soort relatieve rust heerst. Het zijn vrij, vrij uitgestrekte gebieden. En zijn er zijn vrij weinig mensen. Die liggen meestal aan de rand van de stad... precies op de grens van het buitengebied. En wat voor soorten kun je daar zien? Uh, meeuwen, sterns, schoolleksters. Uh, soorten die ja. je eigenlijk niet als stadsvogel ja. rekent. Meeuwen, veel mensen haten meeuwen, maar ik vind de meeuwen ik vind het prachtig. Ja, in Leiden hebben we ook verschrikkelijk veel meeuwen. Sommige mensen balen ervan. Die zeggen, eh, is een, het is een plaag en ze vreten vuilniszakken open. Ik denk ja, zet je vuilniszak niet, niet zo vroeg buiten. Goed, kortom, meeuwen zijn ook leuk. We zijn zo direct terug na negen uur. Tot zo onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, live vanaf het Winternachtenfestival... met Ian Buruma, Nelleke Noordervliet, Jacques Jansen en Ad van Liem en met muziek van Neko Novellas. OVT, in het Theater in Den Haag. Luister of kom langs, straks om tien uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zweden zijn iconisch...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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo Oncall en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op VolvoCars.nl. Het meest omstreden boek van dit moment. De vrouw die de honden eten gaf. Christine Hemmerrecht kruipt in de huid van de ex-vrouw van Mark Dutroe. Ode aan het ballet door Alexandra Radius en Van Ebelaar. En een smaakvolle avond volgens Thomas van Luyn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 Dit is Radio 1.